Met het NOS-journaal. Het midden van Italië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,6 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op 66 kilometer ten zuidoosten van de stad Perugia. Over eventuele schade of slachtoffers is nog niets bekend. De beving werd ook gevoeld in Rome, zo'n 150 kilometer verderop. Twee maanden geleden was er ook een aardbeving in Centraal-Italië bij Amatrice. Daarbij vielen 300 slachtoffers. Het Russische Openbaar Ministerie heeft informatie over de ramp met vlucht MH17 overhandigd aan de Nederlandse ambassade in Moskou. Dat heeft minister van der Steur vanavond gezegd in de Tweede Kamer. Daar wordt gedebatteerd over de nasleep van de ramp. Van der Steur zei niet te weten wat precies door de Russen is overgedragen, maar het Russische OM zegt dat het om radargegevens gaat. Daar had Nederland ook om gevraagd. De informatie gaat naar het internationale team dat het strafrechtelijk onderzoek doet. Er komt morgen geen topontmoeting tussen de EU en Canada over het vrijhandelsakkoord CETA. Zo'n top heeft geen zin omdat er nog steeds geen akkoord is. Vanavond gaan de besprekingen verder. Mochten de partijen eruit komen, dan moeten het Waalse en Brusselse parlement nog bijeenkomen om hun goedkeuring te geven. En dat lukt niet voor morgen. Er ligt inmiddels wel een tekst op tafel die tot een akkoord over CETA moet leiden. De grote werkgevers zien niets in uniforme Europese belastingregels. De Europese Commissie wil dat grote bedrijven in alle EU-landen... hetzelfde behandeld worden door de fiscus. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vreest dat multinationals... dan hun hoofdkantoor buiten de EU zullen vestigen. En dat is niet goed voor de werkgelegenheid en de economische groei.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 Ja, je luistert naar ZFM Zandvoort en uh, dit is een, uh, een beetje een aparte uitzending, want uh, jullie verwachten allemaal hardbeats. Ja, eigenlijk is het ook wel een vorm van hardbeats, maar ja, toch anders. Andere soort muziek, anders dan dat je gewend bent van mij. En, uh, maar ja, goed, niet het minste natuurlijk. Ik zit hier niet alleen. Uh, eens even kijken, wie hebben we er nog bij al zitten? Davy Maaldrenke uit uh, Medemblik. Davy uit Medemblik? Ja. En hey, hoe kom je zo in Zandvoort, man? Zonder ja. windgoed. Ja, voor, ja, ja, ja, dus. Uh. Maar, uh, ja, nou ja, wij hadden nog iemand erbij. Ja, Danny, die komt eraan als het goed is. Danny, dus, uh, Danny komt Den, eraan? Ja. Nou ja, goed, weet je wat het is? Dan draaien we gewoon even een stukje muziek. Ja? Ja, natuurlijk. Gaan, ja, we, even, gaan we even kijken. We doen net of de goed heilig even man binnenkomt. een beetje in de stemming komen. Kom helemaal goed. Ja. Ja, hoe wazig kan de muziek zijn? Nou ja, bij mij kan alles, dat weten jullie. <laughs> We hebben de ploeg uh, compleet en uh, ja, ze hadden uh, de wandelgang ontdekt... dus ze waren eventjes weg. Dus uh, ik wil graag uh, jou het woord geven. Wie ben je? Goedenavond, luisteraars. Mijn naam is Danny, ik ben van Dutch Dance Promotions... en uh, wij doen gemiddeld de promotie voor Beat's Club... vroeger alle grote stroomtenten hier in Zandvoort, Bloemendaal en de omgeving... Ook doen wij de promotie voor diverse clubs, winkels, etc. Ga zo maar door. Um, wat wij nog meer doen is heel veel promotie op het internet, social media, Facebook, Twitter, Instagram. Nou, jullie kennen het allemaal zelf wel. En wat overkomt mij? Ik kom van een heel leuk feest af. En ik zit het nieuws te kijken. En daarin komt het filmpje van Dave zijn moeder naar de voren toe. En uh, nou ja, goed. Uh, een hoop van jullie weten natuurlijk al hoe het verhaal zit met, met Dave. Een aantal van jullie nog niet, dus ik zal een klein stukje uitleggen... en dan uh, hoop ik dat jullie uh, aandachtig willen luisteren... want het is toch wel een belangrijk puntje. Um, ik kom thuis van een feestje en ik zit het nieuws te kijken... en daar zie ik Dave's moeder op de televisie. En daar ging het verhaal over Dave dat hij een ernstige zenuwspierziekte heeft. En uh, nou ja, goed, in Nederland is daar geen medicatie voor te vinden... omdat er maar uh, zoveel mensen in Nederland zijn die die ziektebeeld hebben. En uh, daar wordt er dus helemaal niks aan gedaan... Wat is nu het geval? Dave heeft uh, iemand gevonden die wel medicatie heeft... maar dat is voor een ander ziektebeeld uitgemaakt. En uh, dat kunnen ze wel krijgen... maar dat wordt niet vergoed door de verzekering. Nou, daardoor gingen mijn haren natuurlijk recht staan. En heb ik gewoon bedacht, weet je wat we gaan doen? We gaan een benefiet opzetten. Zo simpel als het is. Het kan niet zo moeilijk zijn... En uh, ik denk gewoon dat we daar uh, gewoon heel erg goed aan doen. Dus, dus Mark, sorry dat ik je onderbreek hoor. Dus je, jij denkt op een gegeven moment, je krijgt zo'n een, een, een kronkel, zeg maar. Van, hé, hey, uh, dit staat meteen in de borst. Dit kan niet. Dit kan zeker niet ja, in Nederland. Ja, het is belachelijk ik... in Nederland dat ja, ja. gewoon een kind van 22 jaar niet geholpen wordt uh, en, en, en gewoon een lot overgelaten wordt. Kom op, laten we wel wezen. Het zal je eigen kind wezen, dat wil je gewoon niet meemaken. Nee. Dus wat heb ik bedacht? Ik denk, nou, ik heb alle zakenrelaties en contacten, DJ's, eh, lokale eh, diensten, noem het maar op, heb ik wel in mijn bestand staan. En ik heb een e-mail geschreven, en voordat ik het wist, hadden we het event Dance in SevDeVe op de tafel staan. Dance Save Day. Ik vind de, de, de titel heel pakkend. Ja, top. En, en, en uh, het bekt lekker. Ja, inderdaad. Uh, en ja. weet je wat het is? Uh, uh, mensen doneren niet zo snel geld voor, uh, voor iemand die ziek is. Want laten we wel wezen. Hollanders zijn toch altijd wel een klein beetje op de knip. Mm -hmm. Maar ja, als we er iets leuks tegenover stellen... dan is het natuurlijk altijd wel leuk om ergens voor een goed doel iets te doen. Nou. En wat is er leuker? Om te dansen en iemand, iemand zijn leven te redden. Dus iedere dansstap die je maakt... ieder slokje drinken wat je neemt... Ja. daar help je Dave een stukje verder mee in het leven. Ja. Nou, dat is het mooiste beeld ja, dat ik kan zeker, hebben. Dat is zeker het mooiste. En ik vind het ook heel erg, erg prettig dat jullie hier naartoe gekomen zijn. Dankjewel, we zijn ook heel blij dat we ja. mochten, mochten komen hier al. Ja. En uh, ook sowieso voor Dave die gewoon zijn verhaal even ja. kunnen noemen. Want kijk, ja. het gaat natuurlijk niet alleen maar om het dance event. We zijn ook nog op zoek naar een internist of een dokter die Dave kan helpen... om, uh, om zijn medicatie te dienen die hij straks moet krijgen. ja. En dat is natuurlijk ook nog geen grapje, want dat moet gewoon twee keer in de week uh, moet dat gebeuren en dan nee. moet je gezorgd ja. worden. Ja. Dus nou ja, goed, laat Dave zelf ja. maar spreken. Die, Dave, uh, Dave zit, uh, die zit er ook bij. Ja. ja. En uh, Dave, die had, die had toen jullie de wonderpaarden bezocht? Mijn gevolgsteld. volg uh, ja. Dus, ja. Maar uh, ik heb dus sinds uh, 2008 een uh, c spierziekte mm -hmm. um, Ik was toen 13. Ja, eigenlijk een onbezorgd leven, sportopleiding, uh, motocross, noem maar op. En dan in één keer uh, krijg je dat te horen en op een briefje. En uh, dan sta je eigenlijk met tien minuten weer buiten en dan uh, moet je maar kijken wat je doet. Ja. Uh, er, voor, er werd ons gezegd dat voor deze ziekte ook geen medicatie uh, mogelijk was. Ik heb wel meegedaan aan een aan, uh, aantal trials, mm -hmm. maar dat, ja, dat was niet echt... Uh, dat het vooruitgang boekte. Ik ben wel een tijdje stabiel gebleven, zeg maar. Ja. Maar het laatste half jaar is het er achteruit gegaan. Okay. Nu uh, zijn we in contact, contact gekomen met de vrouw uit Noorwegen. Mm -hmm. uh, die gebruikt nu een zijn voor twee jaar. Zijn er zijn mm ook -hmm. meerdere patiënten die het doen. Ja. En uh, ja, zij zegt: Ik kan niet meer zonder. Nee. Nee, dat begrijp ik. Uh, ja, de kwaliteit van het leven is gewoon heel erg verbeterd. Ze draait energie weer terug, de kracht. Ja. Uh, ze werkt weer. Uh, de hartspier is verdund. Ja, dat zijn tekenen dat het toch wat doet. Allemaal, en, door de, uh, allemaal door de goede medicijnen, zeg maar. Nou, dit medicijn, Imkin, heet het ook. Ja. En um, dat is ook eigenlijk bedoeld voor een andere ziekte, voor een afweerstoornis. Oké. Okay. Dus vandaar dat het ook niet goed wordt. Nee, ik snap niet. Maar het. Um, ja, er zijn maar tachtig mensen in Nederland die het hebben. Dus er wordt ook amper onderzoek naar gedaan... Maar waarom, als er iets een uh, medicijn is... wat uh, de kwaliteit van het leven kan verbeteren... Mm -hmm. waarom zou je dat dan niet vergoeden... en toch een beetje hoop geven aan die mensen? Ja. Als wat dat het enige is wat er is, dan... Wat, wat dat betreft zit Nederland uh, heel, uh, heel vreemd in elkaar. En ja, dan krijg je het wel. En dan krijg je ja. gelukkig mensen die het zich aantrekken. Zeker. En ik ben ook hartstikke dankbaar voor wat er allemaal gebeurt. En uh, ja, dat feest en noem maar op. Er gebeurt zoveel omheen. kijken wat Nou, we gaan eens kijken, wat, wat, gaan eens kijken hoe zo'n feest er dan uit gaat zien. Ja. En uh, wat de mensen kunnen verwachten. Want uh, er zijn nog kaarten te kopen. Je moet wel snel zijn. Ja, Dat heb ik begrepen. Ik, ja, het gaat hard. Ja, zeer zeker. Het gaat, uh, het gaat met een vliegensvlug in één keer. Wat ik ook niet had verwacht. Want... Uh ja, wat ik zei, ik had de mailtje eruit gegooid... en binnen 35 uur was het feest geboren. Ja. En had ja. ik 45 DJ's die uh, mee wilden draaien. Ik had de locatie. Ja, en ik wat voor DJ's, hè? En uh, uh, uh, de drank had ik uh, uh, gesponsord gekregen. Dus ik heb in principe eigenlijk alles gesponsord gekregen. En ik heb gewoon de dikste namen voor Nederland. Nou, noem maar eens wat. Een DJ Sean, DJ dj Dirashit, Mike S, uh, Willem spider uh, uh, Jezus Christus Outsiders, Johnny uh, 500 Johnny 500, uh, Bruno Dias uh, uh, uh, Dave Roelvink uh, de, de grootste van de grootste namen hebben we gewoon allemaal gekregen en die komen allemaal belangloos naar je. Maar heb je er aan een avond genoeg, jongen? Uh, we hebben 45 DJ's. We hebben ja. drie zalen. We hebben een hele grote entertainmentploeg. Die gaan een geweldige dansshow voeren. Ja. We hebben paaldanseressen. We hebben hele mooie goody Bags gesponsord gekregen... van Mucho Malo. Uh, die gaan uh, het vip sponsoren en die gaan de vip gasten sponsoren. Mm -hmm. Dus uh, ja, de sponsoring is gewoon geweldig, echt zonder meer. Maar je hebt het over sponsoren. En ik weet als geen ander dan een sponsor heel erg belangrijk is. Uh, nou noemde je in het voorgesprek net precies, noemde jij toch enige grote namen waarvan ik dacht van zo vriend. Ja, klopt. He, uh, je noemde bijvoorbeeld Buddha to Buddha. Dat ja. is niet het minste. Nee, zeker niet het minste. Die gaan ook met ons meewerken om, uh, om de VIP-tafels te sponsoren. Om de mensen te trekken naar het feest toe. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk... Het enige wat wij een klein beetje tegen hebben... is dat we op een vrijdag staan. Want normaal gesproken sta je op een feest op zaterdag. Ja. Maar ja, goed, weet je... Ik vind een weekend is een weekend. En ja. het weekend begint op vrijdag, dus... Laten we lekker met z'n allen drinken en dansen. En Dave Redden. Ja. Het mooiste vakantiecadeautje voor, voor, voor, voor, voor de Sinterklaas die hij kan krijgen natuurlijk. Ja, ja dat is zo. Nou ja, goed. Um, we gaan er zometeen nog even verder over praten. Want anders zeggen ze allemaal van... nou uh, well, uh, Jij begint ook steeds meer op Ivonie te lijken. Want die, <lacht> die lult ook alleen maar. <lacht> dat gaan we dus niet doen. <lacht> um, ik zet eventjes het nummer op van, uh, van Chesto. Uh, het is een, een lijst die ik nu heb. Die is dus uh, samengesteld door uh, luisteraars. Want daar doe ik het uiteindelijk voor, want uh, ja, als ik het voor mezelf moet doen, dan, uh, ja, dan hoor je de hele dag alleen maar uh, Ronnie, Ronnie Tober en zo. Wat? Nee, alstublieft. <laughs> ja, André Haas is daar nog wel, maar Ronnie Tober uh, doe ik wel, maar als ik alleen ben, dan niemand hoort. Dat is mijn, dan noemen ze het ook alweer, uh, guilty pleasure, hè? Ja, inderdaad. Ja, breng die rozen, naar Sandra, Nou, vooruit. Ja, je snapt natuurlijk wel <laughs> je snapt natuurlijk wel dat dit uh, niet in de playlist thuis hoort. Dit dateren wel natuurlijk. Die anthem de einde van uh, 2003, de radio edit van Sensation. Je luistert naar GFM Zandvoort. Ja, niet te geloven dat je dit nog eens hoort bij Willem Bruist. Jawel. Helaas natuurlijk naar ZFM Zandvoort. En we zijn weer in de groep, jongens. Nou, wij, waar waren wij gebleven? We hadden het over, uh, ja, over de, de, de grote namen, de grote sponsors, zeg maar... die dus ook achter het evenement zitten en die jullie... Uh, van hard te steunen, zeg maar. Ja, dat is geweldig, uh, uh, Willem. Dat is echt niet normaal. Hmm. Um, ik heb Mokai meegekregen. Dat is echt een zalige fruitwijn die hebben we meegekregen. Voor champagne. Fruitwijn champagne-achtig. En dat mogen we dan uitschenken aan de eerste 200 bezoekers. En dan alle VIP-tafels worden daarmee gesponsord. Ehm um, nou, we hebben een mega grote dansploeg van uh, uh, uh, ik geloof 20 meiden. Die komen een show opgeven. Nou, die is ook overweldigend. Dat heb ik gezien, je weet niet wat je ziet. Het is gewoon te leuk om te zien. Maar het is een dansschool of een, een. Ja, dat is een dansschool. Is dat. En, uh, maar die, uh, uh, die meiden zijn eigenlijk net van die dansschool af. Ja. En zijn eigenlijk aan het beginnen om zelf iets op te gaan zetten, weet je wel. Ze, zijn nog niet, uh, ze hebben nog niet echt een bedrijf of zo. Nee. Maar ze zijn wel heel close bevriend gebleven met elkaar. En uh, ja, die doen heel veel dingetjes voor. Uh, Feesten en evenementen, en dat soort dingen. En uh, met, met, met kinderen. En ja, die heb ik benaderd. En uh, die kon me echt een mega show opgeven. Nou ja, en wat ik zei dan, die Mokai die doet die fruitwijn. Ja. Nou ja, en de box, de locatie, die heeft uh, uh, de, de drankleverancier uh, bereid gevonden om de drank te sponsoren. En te schenken aan stichting Safe Dave. En waarheen? je zei net, de locatie, wat voor locatie is het? De dat? locatie, de box in Amsterdam. De box in Amsterdam, ja. waar, zit, waar zit die in Amsterdam? De box zit in, uh, in het havengebied, westelijk havengebied in Amsterdam. Westpoort? Ja, vlakbij Westpoort, ja. Oké, okay, is, is dat dan... V vroeger ja, heette het De Cent en het is nu verbouwd en het heeft een nieuwe naam gekregen en het heet De Box. Oké. Okay, en het ja. is echt een supermooie locatie, uh, drie zalen erin, uh, mooie barren erin. Nou, die mensen zijn gewoon wereld. We kwamen binnenlopen, we hadden nog niet ons verhaal gedaan. En uh, ze gootte de pen op tafel en ze zei: Weet je, we gaan het gewoon doen. Klaar. Ja, ja. Dus toen was ook het feest geboren. Dance heeft Dave. De naam en. De naam en de locatie. En, en het, de uh, DJs. Ja. En alles bij elkaar. Dus de, toen, uh, ja. Maar je line-up uh, is ook helemaal compleet? Uh, de line-up is volledig helemaal compleet. We zitten overvol. Ik heb echt uh, meer dan 45 DJs. Jonge, jonge, uh, jonge. Ik heb drie zalen, we hebben uh, uh, uh, zeven MC's. Uh, ...verschillende uh, VJ's, uh, nah, noem het maar op. Ja. Dus dit wordt niet zomaar een, een, een dancefeest. Dit wordt een feest die je nooit in je leven meer zal vergeten. Ja, dit blijf mooi. je leven lang bij. Ja. Dus ja, echt hartstikke leuk. En we hebben ook nog een, uh, een, uh, een bereid gevonden... Uh, ...wie ze namelijk helaas nog eventjes niet mag noemen... ...omdat hij nog bezig is met de opening van zijn zaak. Oké. Okay. Maar... Als de zaak opengaat. En dat is over nu en veertien dagen. Mogen wij dat bekendmaken op Facebook. En die gaan dan al het personeel wat meewerkt. Gaan ze een uh, unieke armband van maken. Die wordt helemaal uh, design. Wordt die helemaal zelf in elkaar gezet. En die krijgen ze allemaal. Kijk, als ja, dankjewel. Het is gewoon de ja, ja. wereld. Maar is het nou. Uh, even kijken. of we nog eventjes verder. Uh, uh, verder kijken. Um, wij hebben. Voordat alles begint. Hebben wij nog telefonisch contact. Hè? En dan gooien ja. we dat in de uitzending. En als je dan. He, niemand hoort het nu eventjes. He, per ongeluk, dan de naam van de juwelier noemt. Ja, dan is dat gebeurd, dan kan ik er niks meer aan doen, natuurlijk. Dan is het al gezegd. Dan is het al gezegd. Dan is het al gezegd. Inderdaad, dat ja. klopt helemaal. Mm -hmm. Alleen ja, weet je, wij houden het lekker nog even een klein beetje geheim. Ja, om de best. mensen te trekken naar onze pagina toe. Want wij willen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen naar Dance Save Dave komen. Want als wij het uitverkopen, ja, dan is het gewoon uh, het mooiste cadeau wat je iemand kan geven. Ja, absoluut. Ben eerlijk je is je gewoon eerlijk. Er is een Facebookpagina, die heb ik bekeken trouwens. Klopt. Ik schrok ervan hoeveel, uh, hoeveel likes dat jullie hebben en, en hoeveel, hoe groot de aanhang is van mensen ja. die er naartoe gaan. Ja, maar ja, dat komt natuurlijk omdat... de, om de Saints natuurlijk al jarenlang de promotie doet... voor Bloemendaal, Haarlem, Omgeving, Amsterdam, noem het maar op. Ja. Dus we hebben natuurlijk wel een heel aardig groot netwerk opgebouwd. En dat was ook voor mij de, de reden... Om dit te gaan opzetten. Ja. Want anders had ik het natuurlijk nog nooit in mijn hele leven kunnen bereiken. Dat is, dat is onmogelijk. Nou, ik kan het ik zelf niet anders zeggen dan als, als respect. Uh, hartstikke goed. Ik ben, ik ben er blij mee. En, uh... Ja, nou ja, goed. Ik ben ook heel, echt super blij met alle hulp en sponsoring. En alle mensen die meewerken. Want dat is gewoon giga. Ik uh, kreeg op de eerste dag al, geloof ik, honderd aanmeldingen van mensen die wou helpen als personeel. Ja. En nu eigenlijk dan belangloos op willen stellen. Dus dat is te, weet je, dan zie je al dat het gewoon heel, heel leuk en heel vriendelijk gaat. Ja, alleen moet ik gewoon zeggen... en ik blijf het ook zeggen... haal je kaart voor Dance Save Dave, want wij gaan hem uitverkopen en het dak gaat er gewoon af. Ja, zo hoort dat ook. Zonder meer. Ja, ik, Helaas, zelf kan ik niet, anders was ik ook komen draaien. Heel jammer. Ja, mij is gevraagd, maar ja, door, door omstandigheden... en contractueel zit ik aan CWM vast natuurlijk... Oké, okay, nou ja, wat, niet, dus, uh, gaat, wat ja. niet gaat, gaat niet natuurlijk. Maar goed, we hebben voor de rest wel hele mooie DJ's. We hebben de opening al van David Roelvink. Die, die doet de opening al van... Uh, dat, is van de deze... zoon, dat is de zoon van... Uh... Van Dries Roelvink, ja. Maar laten we daar één ding beloven. Maar dat hij niet die zwembroek voor zijn vader gaat trekken. Nee, dat doet hij niet aan hoor. Dat nee. weet ik je zeker. Oh, mijn... dat, kan ik je, dat kan ik je wel op zeker op een blaadje geven. Die jongen die kan draaien, dat is echt... Waanzin, ik heb, dat, uh, ik, heb ervan gehoord, ik heb ervan gehoord. Hij, uh, hij is inderdaad goed. Uh, ja. En op, in Ibiza kent ze hem ook. Nee. Ja, ja, ja, ja, zonder meer. Die jongen gaat, uh, die gaat lekker, zeker weten. Die komt ook wel hoog in de late staan straks. Ja. Dus ja, die gaat, uh, die gaat al beginnen met openen. Dus het begint al van huis, het al met knallers. Ja. We, we hebben geen, geen DJs die je kan zeggen van nou. Uh, dat is een onbekende naam, want het zijn allemaal bekende namen. Mensen die op parties komen, die weten gewoon over ja. wie je praat. Dus je hebt kwaliteit in Ja, precies. We hebben de bad guys. Uh, uh, nou, nah, Jezus. Ik heb het al gezegd. Dire Sheet. We hebben Emile ja. Rocher. Uh, we hebben DJ Marcello, uh, De oude DJ van ja. de It. Die ja. heeft ze eigenlijk ook belangrijks opgesteld. Uh, nou ja, Diaz en Bruno hebben we. Die jongens die waren geweldig. Die waren ja. een van de eerste ook die gelijk een filmpje voor ons ontbamen. En nou, zo hoort uh, als... over Facebook heen goden. Ja, ja. dat was het gewoon uh, wereld. Eerlijk en, is eerlijk. Ik ga er even een stukje muziek op zetten. En dan wil ik het uh, na de uh, muziek wil ik het hem, hebben over de stichting. Ja. Hè, want uh, Heel voer, daar valt ook wat over te vertellen. En, Zeker. En uh, we hebben dan een half uur. Dus uh, Oké. Okay. Ja, ik krijg al een berichtje van. Uh, God, Willem, wat is er met je heartbeat aan de hand? Nou, uh, niks. Het tempo is alleen een beetje verhoogd. En dat is niet zomaar, want. De luisteraars weten het inmiddels al. Ik heb hier wat meerdere mensen zitten. En uh, ja, ik wil graag uh, een van de heren met het uh, woord geven. Uh, wie is het nou het beste bestem van jullie? Maakt mij niet uit. Kom maar op. Hoort er is wat een bariton. Hoort er is wat een bariton. <laughs> ik heb jou net al gecomplimenteerd met het feit dat jij, uh, dat jij uh, behoorlijk snel praat als een AK47. Ja, weet je, je hebt weinig tijd, dus je moet er ook veel woorden uit zien te gooien. <lacht> nou, is het. Nee, nee, je, hebt, je hebt tijd zat. Je hebt tijd zat. Je hebt meer, je hebt meer, uh, meer <lacht> tijd dan woorden, hoor, geloof me <lacht> <lacht> hey um, ik wil het eens hebben over, um, over de stichting. Vertel ja. er eens wat over. Uh, dan geef ik David het woord over, want het is zijn stichting en hij weet echt alles ja. van die stichting af. Hoe ah. ben je... Mark, is er in... Ja, tuurlijk, tuurlijk. De, de stichting, voordat je erover gaat vertellen, uh, die heb je zelf opgezet? Uh, ja, samen met mijn ouders en uh, vrienden van mijn ouders zijn we dat begonnen. Oké. Okay. Uh, ja. En wat, en wat was de doelstelling? Wat is de doelstelling? Nou, van... de doelstelling was natuurlijk om uh, ja, dit medicijn te gaan uh, gebruiken uiteindelijk. Oké. Okay. Dit zijn we anderhalve maand terug uh, begonnen. Ja. En dat begon eigenlijk met een berichtje op Facebook. Een persoonlijk verhaal had ik eigenlijk uh, getypt. Ja. Gewoon op mijn eigen pagina gezet. En uh, ja, dat ging uh, viral. Dus... Uh, er kwamen heel veel reacties op. Oké. Okay. En toen uh, heb je iemand tegen mij gezegd van, uh, ja, je moet stichtingen uh, opzetten. Mm -hmm. Toen hebben we een pagina gemaakt. En ja, echt binnen drie, vier dagen uh, had ik echt 2000 likes of zo. En bericht van alle kanten. En mensen met dezelfde ziekte. En uh, ja, en, iedereen benadert je natuurlijk. En er zijn dan mensen die, die, die, jullie dan, of die jou opzoeken, zeg maar, die, die doen het via Facebook? Of? Ja. Via Facebook, okay. ja. ja. Omdat het natuurlijk meerdere keren geliked wordt en gedeeld wordt... Mm -hmm. dan zien natuurlijk ook andere mensen die zeg maar, niks met Dave te maken hebben... maar die, omdat zeg maar, zijn vriend het liked en deelt... Ja. dan ziet die andere uit dat vriendengroepje ziet weer zijn bericht. Ja. ja en daar kun, kan natuurlijk iedereen op reageren. En dat is het mooie natuurlijk voor social media. Dat is hartstikke mooi. Nee. Uh, het is natuurlijk wereldwijd. En uh, het, Zelfs in Amerika kan iemand reageren als die denkt... we zeggen van, hé, hey, daar, uh, daar is wat aan de hand en daar kan ik wat mee. Nou, ja. ik uh, zie net een berichtje langskomen. Je, je hebt het over Amerika. Ik, ik zie net een berichtje langskomen uit, uh, uit Amerika. Uh, goed gesprek bedoel Maar Maar dus, daarnaast, dus. daarnaast zeggen ze, dan is het, het is eindelijk eens een keer wat anders willen, anders horen wij alleen jou. Dus jullie worden vriendelijk bedankt. <laughs> Dankjewel mensen, Kijk, dat horen we graag. Dance is safe Dave, kom uit Amerika en kom gerust een avondje dansen. <laughs> Maak je verhaal verder maar want die krijgt ons geen woord tussen. Uh, ik ben het eerlijk gezegd een beetje kwijt. <laughs> ben je kwijt jongen? Ja. Ik pak het wel voor jou over Dave, geen probleem jongen. Nou ja, hun hebben natuurlijk die stichting opgezet. En het is natuurlijk niet alleen maar um, uh, voor Dave zelf. Mm -hmm. Het is natuurlijk de bedoeling om daar zoveel mogelijk geld op te krijgen. En om ook een onderzoek te laten doen naar dit ziektebeeld. Zodat iedereen geholpen kan worden. Ja, ja dat is natuurlijk uiteindelijk wel de doelstelling. Omdat ja uh, de andere mensen in Nederland, die uh, vergeten wij ook niet. Natuurlijk zijn we dit begonnen voor mij. En omdat wij dit ook uh, ontdekt hebben. Dat dit uh, gaat werken. Ja... Um, maar uiteindelijk zal ik ook doorgaan om de andere mensen te helpen. Ik heb ook de Tweede Kamer aangeschreven. En uh, ik heb ook binnen twee dagen een brief teruggehaald van meneer Schippers. En Die gaat uh, specifiek uh, naar de zaak kijken. Okay. Omdat het, ja, het greep hem wel aan. Dus uh, ja, ze gaan er ook over in het debat. En dan echt specifiek over deze zaak. Maar ja, het is, als ik, als ik ja. in de reden mag vallen... is het natuurlijk ook wel heel erg belachelijk... dat als je, als je pijn in je hoofd hebt en er is een medicatie voor spierpijn... en dat werkt tegen je hoofdpijn... en dat je dat niet vergoed zou krijgen. Waarom, wat, wat, wat is daar de onzin van? Snap je? Kijk, ja. ik vind gewoon medicatie is medicatie. En als je daarbij geholpen bent... of het nou voor je voet is of voor je knie of voor je hoofd... Mm -hmm. dan vind ik gewoon dat dat vergoed moet worden. Ja. En hun hebben natuurlijk de stichting ook natuurlijk met een reden opgezet... want als, anders, als ze er het geld in zouden zamelen... dan moeten ze daar weer belasting over gaan betalen. Ja. En dan komt meneer de belastinginspecteur en die zegt hé hey jongen, jij hebt zoveel geld gekregen... dan moet je zoveel voor betalen. Hey, heeft hij nog zijn medicijn niet? Ja. En dan zijn we er nog niet. Mm -hmm. Dus de doelstelling is gewoon van, de, van deze stichting... om Nederland wakker te schudden... zodat iedereen geholpen kan worden voor deze ziekte. Want er zijn nog meer mensen in Nederland die deze ziekte hebben. Het ja. is ja. dus niet alleen Dave die dat heeft natuurlijk. Kijk, uh, we zijn natuurlijk... Dance Safe Dave begonnen voor Dave... Sowieso om die jongen te helpen, want hij is 22 jaar. Ja. En ik kan het niet over mijn hart krijgen dat hij straks uh, in een bed zit of in een rolstoel ligt. Nee, weet nobel. En ja, je he? weet ja, het wel hoe het gaat. Ja, ja, ja. Dus ja, weet je, en uh, dat was onze doelstelling. Maar ja, aan het einde van de rit is het toch wel zo dat we er gewoon wel even een klein beetje doorboorden. Ja. En proberen gewoon om zoveel mogelijk binnen te krijgen en gedaan te krijgen om alle mensen daarmee te helpen. Want ja, ja weet je, kom op. Nee, ik, ik, ja, ik, ik jarig het alleen maar toe, dat heb ik al eerder gezegd. Ja, toch? Er gaan miljoenen gaan naar het buitenland toe. Uh, ja. Maar uh, om uh, een, Ik hoorde een... toevallig vandaag op de radio dat, een, dat vier verzekeringsmaatschappijen in Nederland. die hebben een potje van 4 miljard. Van 4 miljard? 4 miljard, een potje. Mm -hmm. Dus ja, je dus zou hoe... gewoon zeggen: kijk, en er is ook niks anders. Nee. Dus waarom zou je dit niet gewoon uh, geven? Ja. Ja, ik snap wel dat het niet een medicijn is. Ja. Maar er is leven bewijs dat het werkt. Mhm. Mm In Amerika loopt een trein met 90 mensen. Die is bijna afgelopen. Mm -hmm. En dan willen ze gaan koppelen aan deze ziekte. Ja. Maar um, als daar een medicijn is, dan duurt het weer misschien een jaar tot twee jaar voordat het hier goedgekeurd is. Ja. En die tijd heb ik niet meer. Nee, dat Dus het jongen. moet gewoon nu gebeuren. En nadat we dit, uh, ja... ja. Nou, nou, nou oké, okay, nou hebben jullie... Dan nou ga je dus uh, dit event ga je doen. Ja. Ga je verder nog iets doen uh, uh, richting de media? Dan, en dan bedoel ja. dan ik dus op, op uh, andere radiostations, ja, ik, uh, tv stations. Ja, ik ben uh, in heel veel kranten, heb ik gestaan. Ik ben bij SBS6 geweest, Hart van Nederland. Goedemorgen mm -hmm. Nederland, uh, derde week november. Ja. Een paar dagen voor mijn feest... Uh, uh, zit ik bij het Heet Nijt bij een bed aan tafel en dan mag ik ook mijn verhaal doen en het feest aankondigen en uh, okay. ja. Dus uh, het gaat allemaal goed uh, in stroomversnelling, zeg maar. En jullie zijn goed bezig. Ja, ja, ja, ja, ja. jullie zijn ja. echt goed bezig. Maar Jeezeker. dat is ook belangrijk. En het is niet alleen voor mij, maar ook gewoon om iedereen even wat te schudden. Maar ik vind, het, ik vind het ook, ook uh, hartstikke mooi dat, dat jullie juist hier zijn begonnen bij Zeef en Vanvoort. ja. Uh, we zijn je ook zeer dankbaar, Willem, omdat ja. we mochten komen in de uitzending. Kijk, het is natuurlijk niet heel makkelijk om, uh, om even maar bij een radiozender binnen te dringen. Uh -huh. En uh, ja, door, uh, ook mede door jouw aandacht en door social media en uh, door meerdere mensen om ons heen. Ja. Kijk, ik heb natuurlijk ook wel een aardige ploeg mensen om me heen hangen die er ook in meewerken. Ja. Hebben we uh, slammer gevonden, uitgevonden, fresche famber uitgevonden, uh, Radio 538, Radio Decibel, nou ja, uh, Umberto Tan, uh, dus... Weet je, er wordt nu wel eindelijk is een klein beetje aandacht aangegeven. Ja. En ja, in de hoop gewoon dat het wakker geschud wordt... en dat misschien volgende week de minister wel zegt... weet je, wat gaan we gaan wat doen? Want dit kan zo niet langer, want we staan voor schud. Ja. ja. En dan uh, hoeft hij misschien helemaal niet naar Noorwegen... en dan kan het wel hier gedaan worden. Nee, nou ja, inderdaad. Ik Wie zal het ik, zeggen? Ja. ja, want we zijn natuurlijk ook uh, nog steeds op zoek naar een arts. Want dat is ook een hele zoektocht. Ja omdat, uh, ja, heel veel artsen die zijn er niet, die, niet uh, bekend mee. Dus ik dus zeg ja, ze je, ook heel makkelijk van, uh, nou ja, weet je wat, uh, we kunnen hier niks mee. Dus dan zou je op een gegeven moment uh, moeten kiezen om, om naar Amerika te gaan of zo? Als dus... er daar eventueel plan B is om naar Noorwegen te gaan. Noorwegen, maar uh, ja. we leven in een land met uh, de topartsen. Uh, alles is zo goed geregeld, zeggen ze. Maar uh, ja, dus dan zou je zeggen dat die wel mo zou moeten kunnen. Ja. Lijkt mij. ja. Ja, ik ben het met je eens. Ja, Helaas maar, het is het niet. Maar daar gaan we ook voor. Dus, uh, en hoe dan ook, zal ik het medicijn krijgen. En, uh, ja. Helaas hebben we alleen nog niet een internist gevonden of een goede dokter gevonden die Dave daarin wil helpen of wil steunen. Dus, ja, bij deze doen we ook een oproep aan ja. alle dokters, internisten, uh, uh, uh, mensen die dokters kunnen uh, noem het maar op. Uh, gooi ze een balletje op en uh, uh, laat je woord stralen. Want uh, wie zijn mond dicht houdt. Die zal nooit wat behalen, zeg ik altijd maar. Ja. Dus ja, weet je, schreeuwen en schreeuw het uit... en proberen iemand te, te vinden die ons kan helpen. Ja. We hebben een internist nodig, iemand die deze wil helpen... die het medicijn wil toedienen... of desnoods eigenlijk wil inleren in het medicijn. Weet je, dan zijn we allemaal al stappen verder. Ja, en daarnaast moeten ze gewoon nu met een bloedgang... naar de website gaan van de Dance Promotions op Facebook... En een kaart halen voor, de, voor Dance and Death Save Dave. Dat snap je natuurlijk zelf wel. Ja, dat vind ik hartstikke goed. Ja. Nou, weet, je, weet je wat het is? Ik, uh, ik doe naast uh, dit soort uitzendingen... Uh, ja, eigenlijk doe ik dit soort uitzendingen nooit. Hè. Meestal doe ik het solo. En, en, uh, maar dit raakte mij zo... dat ik dus op een gegeven moment dacht van... Uh, het interesseert me helemaal niks... wat een ander ervan vindt. Ik spandeer gewoon zendtijd aan. Ja, er, er is niemand die tegen mij heeft gezegd... Willem, dat moet je niet doen. En dat snap ik was helemaal. It, en ik, was het zo, so, hè? He? Ik deel je gevoel, Willem. Want ik had precies hetzelfde. Ja. Op het moment dat ik de uitzending van zijn moeder op SBS6 uh, zag uh, voorbijkomen. Ja. Dacht ik bij mijn eigen van, weet je. Ik gooi mijn stoute schoenen neer. En ik ga aan de gang. Ik ga wat doen. Ja. En uh, ik ben inmiddels vanaf uh, 8 september ben ik bezig. Vol gas. Ja. En uh, non-stop. 18 uur per dag. Ja. En uh, nee, je, ziet, je ziet het resultaat wat we bereikt hebben. Nou, kijk, wat ik wel kan zeggen... Uh, ik doe, naast dit doe ik dus uh, een keer in de maand nachtuitzendingen. En als je dan kijkt, ja, dan denk je van... Ja, oké, okay, er is niemand die luistert, want iedereen ligt te slapen. Nee. Je hebt in Haarlem bijvoorbeeld de ziekenhuizen. Hey, je hebt een hoofddocht, heb je de ziekenhuizen. Ja, klopt. Die begonnen s'nachts op mijn luisteraars. Er zijn heel veel mensen die s'nachts gewoon nog opzitten. en die, die naar jouw radiozender luisteren. Dat ben ik helemaal met je eens. Ik ben zelf ook een nachtmens. en uh, ja. ik luister ook altijd graag over de muziek die op de achtergrond. als ik ja. ergens mee bezig ben. Ja. Weet je? En, uh, ja. Nou ja, ik, ik bedoelde me mee te zeggen. stel dat er, nu, dat er nu iemand luistert. in een van die ziekenhuizen. Um, geef gehoor aan de oproep. aan deze mensen. Ja, en, alsjeblieft. En uh, je weet nooit hoe het balletje rolt. Je wil nog wat zeggen. Ja, ik wil, wil nog wat ik. zeggen. Voor, uh, voor de mensen. De, voor wie dit verhaal niet duidelijk was... die kunnen naar uh, www.stichtingsavedave.nl gaan. Dat is dat mijn persoonlijke verhaal. En uh, ja, eigenlijk al de nodige informatie. Dus www.stichtingsavedave.nl. Ja, okay. en ook op Facebook, Stichting zo. Ik zal naar, in ieder geval ook uh, uh, zorgen dat het uh, ook op de Facebook komt te staan van CWM. Top. En... Uh, ja, ik, ik, ja, weet je, ik, op een gegeven moment dan, dan denk ik bij mezelf... van hoe, hoe gek zijn ze in Nederland dat, dat dit niet gerealiseerd wordt? Uh... Ja, dat, dat, dat, dat, dat de gevoel deel ik helemaal met je mee. Kijk, weet je wat het is? Het is een jongen van 22 jaar. Als het nou nog iemand is die, uh, die, die, die 68 is of 70 is... dan kan ik dan zeggen bij mij, ja weet je, je hebt een mooi leven achter de rug. Ja, en maak je niet zo heel druk. Ja, Kijk, natuurlijk een leven is wel een leven, dat ben ik helemaal met je eens. Alleen is het wel zo, deze jongen heeft gewoon nog echt een heel leven voor zich. Kom op, het leven is voor hem nog helemaal niet eens begonnen. Nou ja, ik heb, ik heb, ik heb je dus net gezien. Ik heb je net gesproken. En uh, nou ja, goed. Uh, ik word in Zandvoort wel een bruist genoemd. Maar uh, als hij dan niet was uitgevonden, dan had ik jou bruist genoemd, hoor. <laughs> en dat meen ah, ik echt. Ja. Hé hey, jongens, ik zet er even een stukje muziek op. Helemaal ja, top. Ja, top. This is what I heal my heart. For tonight, God is a DJ. <laughs> Ja, dat vedel God is een dj. En ik vraag me af, is hij dat ook? Ik denk het wel. En zo niet? Dan ga ik het toch doen. Alleen nu nog niet. Goed, je luistert naar ZFM Zandvoort met vanavond een speciale uitzending. En uh, ja, je hebt het al gehoord. Er is al een heleboel verteld. Er is al uh, een hoop verteld over, uh, over het event, over de dj's, over de stichting. Ik wil die naam nou wel een keertje horen de link, jongens. Nou, we hebben sowieso hebben we stichting Save Dave. Daar is het hele verhaal te vinden van, uh, van Dave zelf. Die heeft zelf een heel mooi stukje geschreven over hoe en wat en waar. En, uh, daar kan je alles in terugvinden. Daar kan je ook een donatie doen. Uh, daar kan je ook zien hoeveel er al gedoneerd is. Daar kan je alles in terugvinden. Dat is echt ideaal. Ook hebben we op Facebook hebben we ook stichting Save Dave staan. Daar kunnen ze ook heel veel terugvinden. En dan hebben we natuurlijk Dutch Dance Promotions... waar ze heen kunnen voor alle leuke winacties... van VIP-tafels tot vrijkaarten... En dan gewoon naar Facebook gaan, Dance and Save Dave in toetsen... druk op die ticket en koop die kaarten. Want dat is gewoon echt mega belangrijk. Nou, nou zeg je dus, nou zeg je dus net uh, dat jullie zo blij zijn dat jullie hier zijn geweest... Uh, en jullie stellen daar wat tegenover. En dat hoeft niet, hè? Dat hoef je nooit te doen. Maar nou, nou zeg je termijn van, ik mag kaarten weggeven. Jij ja, mag zeker kaarten weggeven, uh, Willem. Want, uh, weet je, wij zijn je zeer dankbaar. En uh, we willen ook dat de luisteraars meegenieten van ons, uh, van ons leuke feest... En dus daarom uh, doen wij gewoon vier weken lang, geef jij gewoon, mag jij twee keer twee vrijkaarten floten aan jouw luisteraars uh, die graag naar het feest willen komen. En uh, nou ja, dat laten we helemaal aan jou over, hoe je dat aanpakt en hoe je dat doet. Al pak je een dobbelsteen, wij vinden het goed. Ja, maar met, een dobbel, met één dobbelsteen kan ik geen zeven gooien. Nee, <lacht> vriend, dat lukt niet. <lacht> nou, ik vind uh, die vind ik, die vind ik gewoon heel erg leuk. En uh, ja, ik, wij gaan zo meteen nog wel eventjes doorpraten hoe we dat precies gaan doen. Uh, ik ben in ieder geval uh, heel erg blij ermee. En met mij, denk ik, de luisteraars ook. En uh, ja, kijk, je hebt nog uh, iets meer dan vijf minuten. Dus als je er iets wil vertellen... Uh, ja, zeer zeker. Ik wil graag alle luisteraars oproepen om, uh, om naar Facebook te gaan. Toets in, Dance Save Dave. We hebben een mega, mega, mega groot festijn neergezet voor jullie. Iedere DJ die jij kent, die een klein beetje in de party scene zit... die is aanwezig. We hebben Diana, we hebben DJ Son, DJ Spider... D-Rashid, Bad Guys, MC Genie, uh, Dias en Bruno... Franke, Mike S, Outsiders, De Santos, Dave Roelfink... Diva Jones, Biggie, Emil Rocher, Johnny 500... Miss Roos, Chris Scott... Miss Goldie, Miss Summer... Babelis... en many, many, many more. We hebben alle bekende DJ's... van Crazy Land, Full Moon... Pleasure Island... Mystery Land, Dance Valley... Je kan het niet opnoemen... wij hebben ze. Dus koop gewoon die kaart... en save Dave. Luister uit we je Wem. ik hoef hier helemaal... niks aan toe te voegen. ga ik ook niet doen. Uh, iedere woord wat ik zeg zal erin tekort schieten, dus... Ik zeg er helemaal niks over. Ik vind het uh, helemaal geweldig. En uh, als ik ooit eens een keer een, uh, een co-presentator wil hebben. Uh, e eentje die accentloos Nederlands spreekt zoals ik doe. <lacht> dan zeg ik van, uh, je komt maar. Dank je wel en dank Willem. Ik, uh, ik neem het graag, het van jou voor een keer hoor. Ja, <lacht> kom we, daar komen we wel uit. Dankjewel ja. voor jullie aandacht en voor het luisterplezier naar ons... en dat jullie je oor te luisteren willen leggen voor Dave. Alsjeblieft, als je een, in je kring een dokter weet of een internist... laat het ons weten via Stichting Save Dave e-mail of via Dutch Dance Promotions. Wij willen alle sponsors, Mokai, Buddha to Buddha, Muchamalo, Malo... The Box Amsterdam, alle DJ's, iedereen die hier aan meewerkt enorm bedanken. En natuurlijk ook jou, Willem. Want zonder jou hadden we hier niet gezeten. En Danny natuurlijk. En Danny natuurlijk, hè. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En ik, ik wil ook even mijn moeder bedanken, want zonder haar staat ik hier niet. Dus uh, ja. Namens ons allemaal, mam. Bedankt, mam, hè. Ik hou van je. En wij allemaal. Goed zo, jongens. Allemaal bedankt. Het hartstikke fijn dat jullie er waren. En uh, we houden contact. En de luisteraars, uh, die gaan nog veel over jullie horen. Lieve luisteraars, dank je wel. Dank je wel. Fight. Hey,